9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Chinese activist Chen Quangchen mag een aanvraag indienen... om in het buitenland te studeren. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. En daarmee is een oplossing voor de kwestie Chen een stap dichterbij. De blinde activist vroeg het Amerikaanse congres gisteren... via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp. Ook wil hij contact met minister Clinton... die in China is voor jaarlijks overleg.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 Opstelte haalt ook uit naar de PVV, die zal volgens hem worden afgestraft voor de val van het kabinet. In Den Haag wordt vanmiddag een van de twee overvallers op de Haagse juwelier Ruud Stratman voorgeleid, de Sia Burukciu, die begin deze week in de Schilderswijk werd opgepakt. De rechtercommissaris moet bepalen of er voldoende reden is om de verdachte nog twee weken vast te houden. De tweede dader, die naar Georgië was gevlucht, heeft voor de Georgische televisie een bekentenis afgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer hij wordt uitgeleverd aan Nederland. De omgekomen Haagse juwelier wordt vandaag gecremeerd. Er worden veel mensen verwacht.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 Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft het eerste kwartaal een netto verlies geleden van 368 miljoen euro. Dat is bijna net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Air France-KLM komt dat door de hoge brandstofprijzen en de slechte economische omstandigheden. Er was minder vracht, maar er waren wel meer passagiers. De omzet van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij steeg met 6 naar 5,6 miljard euro.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 Goedemorgen, er is commotie rond allerlei herdenkingen. Het comité 4 en 5 mei reageert zo dadelijk. Kwartaalcijfers van Air France KLM, u hoort dat net, zijn niet best. Luchtvaart heeft last van de crisis en zit in de problemen. En dimensionair minister Spies wil niet dat gemeenteambtenaren loonsverhoging krijgen. Wat betekent dat voor de moeizame onderhandelingen voor de politie-CAO? Ja, de minister van Binnenlandse Zaken wil dat gemeenten de lonen van gemeenteambtenaren bevriezen. En daarmee komt ze tegemoet eigenlijk aan de wens van de politievakbond. Agenten waren boos dat hun salaris op een nullijn wordt gezet... terwijl dat bij gemeenteambtenaren niet gebeurde. ga ik over praten met de voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van der Kamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, probleem opgelost? Nou, we hebben eh, niet gesteld dat de gemeente-CEO die nu niet komt. We hebben alleen gezegd dat als politiemensen... Op de nul moeten en ambtenaren niet, dat wij dat onlogisch vinden en dan uh, zoiets ook willen voor de sectorpolitie. En ja, uh, kennelijk wil het kabinet het niet en maken ze nu de omgekeerde beweging. Ja, een advocatenkabinet heeft net gereageerd um, hier bij de NOS en zei van nou: geen sprake van, wij gaan niet weer uh, daarover onderhandelen. Wat vindt u van die opstelling? Ja, vanuit hun standpunt is dat heel begrijpelijk. En um, het enige wat wij zeggen is van ja, uh, het is prima dat we dit resultaat hebben. Maar dat betekent dat wij dat voor de sector politie ook zouden willen hebben. Want als het kabinet zegt dat dit een nullijn voor de ambtenaren. dan uh, geldt dat voor iedereen. En uh, dan kun je niet zeggen: nou, de ene ambtenaar wil en de andere niet. En gezien het werk wat de politie heeft. en uh, het feit dat er vorig jaar al een nullijn was bij de politie. vinden ja. wij dan dat wij ook recht op, uh, op een procentuele stijging hebben. Ja, precies. U strijdt voor een, een loonsverhoging van de politie, natuurlijk. Stel dat de VNG uh, daarmee akkoord gaat dan met die oproep van Spies. En inderdaad. ...de uh, lonen van de gemeenteambtenaren bevriest. Laat u dan ook uw eis voor loonsverhoging vallen? Nou, laat ik het zo zeggen. Eerst maar zien wat daar allemaal gebeurt. Ja, precies. Uh, als maar, ik mijn stel. collega zou horen, dan uh, blijven de, zij op hun standpunt staan... ...wat ik op zich prima meer begrijp. Uh, de andere kant is dat wij gezegd hebben tegen het kabinet... ...op het moment dat jullie zeggen het is voor iedereen de en uh, ...dan kunnen wij dat onze achterban niet uitleggen. En dat willen we ook niet uitleggen dat zij er dan niets bij kunnen krijgen. Ja. Dus u blijft voorlopig ook actie voeren? Ja, daar ziet het wel naar uit. En uh, of het op dezelfde manier blijft gaan zoals we nu doen, dat gaan we bezien. Uh, maar het signaal is duidelijk. Je kan uh, niet als kabinet zeggen van we trekken hier de streep en dan vervolgens een aantal andere uh, partijen de hobbel wel laten nemen. En tegen politiemensen zeggen van um, ja, u krijgt er niets bij voor uw gevaarlijk en risicovolle werk. Ja. Even nog over die actie van gisteren, dat langzaam aandoen en een soort van file veroorzaken. Um, ik zag nagenoeg alleen maar zeer boze reacties. Hoe kijkt u terug op die actie? Ja, vanuit het perspectief van politiemensen um, is die geslaagd. Um, als het gaat over de, de boosheid en teleurstelling van uh, burgers. Dan uh, verwijzen wij die uh, eigenlijk direct door uh, naar de minister opstelten. Ja. Want die weten dat wij al tien weken aan het actievoeren zijn op vaak heel dysfrieke manieren. Uh, en wij hadden ook uh, ja, de verwachting en de hoop dat burgers begrip zouden hebben voor wat er nu gebeurt. En natuurlijk is het nooit dat... leuk, maar. Ja, dat is het nadeel uh, van collectieve acties. Daar kunnen mensen last van krijgen. U ma ja, maar u maakt, weet, hier, uh, u, u maakt hier geen vrienden mee natuurlijk, onder de burgers. Nou ja, we merken ook een aantal burgers op andere plekken waren wel uh, begripvol... en hadden wel zoiets van, ja, jullie zijn al zo lang bezig. Uh, het kabinet moet nu maar een keer bewegen. En daar zijn wij natuurlijk op uit. Dus die boosheid, wat uh, zich wat ons betreft, primair opnieuw opstelt. Ja, goed. Uh, de, er zijn natuurlijk uh, de komende dagen die bevrijdingsfestivals. Uh, gaat u daar dan nog actie voeren? Of... Uh, op, dat moment, op dit moment zit dat nog niet in de planning. Um, wij kijken nu even wat voor effecten de oproep van mevrouw Spies heeft. Um, en wij zijn wel bezig met voorbereidingen van andere vormen van actie. Maar daar zullen wij eind van deze dag weer beslissingen over nemen hoe we daarmee verder gaan. Maar niet op 5 mei dus? Niet op 5 mei. Goed. Hartelijk dank, Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Tot de ziens. Bijna tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Elk jaar is er wel een conflict rond de dodenherdenking op 4 mei. En dit jaar is dat niet anders. Eerst was er de commotie rond het gedicht van Alke de Leeuw. En vandaag dient er een kort geding om te voorkomen dat in Vorden Duitse soldaten worden herdacht. Ik ga erover praten met de directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nina Notor. Goedemorgen. Goedemorgen. David Barnau van het Nationaal Instituut Oorlogsdocumentatie zei gisteren... dat alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht moeten worden. De laatste tijd zie je bij herdenkingen dat dat toch wel steeds breder is geworden. Wat vindt u van die oproep van Barnau? Ja, ik denk dat dat een oude oproep is. En om eerlijk te zijn moet ik zeggen dat we vandaag nu uh, aan de start... Van de 4e mei en een nationale herdenking, waarop uh, in 98% van de gemeente straks vanavond een herdenking plaats zal vinden. En ook natuurlijk hier op de dam de herdenking plaats zal vinden met de bijeenkomst in de nieuwe kerk met 1500 overlevenden en nabestaanden. En dan straks op de dam 20.000 mensen en miljoenen mensen voor de buis. Dat we ons even op dit moment zouden moeten concentreren waar deze dag voor staat, namelijk het herdenken. De doden. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar dat neemt niet weg dat er straks nog een kort geding dient... en er veel commotie is in Forde. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik moet alleen maar zeggen dat ik, ja, dat ik dat jammer vind en dat ik hoop dat we inderdaad, zodra dat kort geding achter de rug is, dat we zo snel mogelijk gewoon ons kunnen concentreren op de avond en op het moment van acht uur. Ik vind het niet een dag om met elkaar nu weer volop die discussie daarover te voeren. Daar nee. zijn andere dagen voor. Ja, daar, daar zijn wel harde dingen gezegd natuurlijk. Uh, gaat u daar uh, toch een punt van maken straks na de vijfde mei om daar toch eens naar te gaan kijken? Nou, wat ik zie is dat er toch heel veel verwarring is. En um, dat die verwarring maar door blijft gaan. Um, vooral ook wie we herdenken. We herdenken op 4 mei om 8 uur. ...de Nederlandse oorlogsslachtoffers. En dat is ook best wel verwarrend, want het zit in een hele grote differentiatie. Ja. We herdenken de burgers die zijn omgekomen in de verschillende steden... ...bij bombardementen, bij de hongerswinter. We herdenken de vervolgingsslachtoffers, de Joodse vervolgingsslachtoffers... ...de Sinti en Roma. We herdenken uh, natuurlijk ook de verzetsmensen... ...en niet alleen hier die in Nederland en in Europa zijn omgekomen... ...maar we herdenken ook al diegenen burgers en militairen... ...die in Zuidoost-Azië, Nederlands-Indië zijn omgekomen. Komen. En inderdaad, aanvullend daarop herdenken we ook uh, diegenen die om zijn gekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Het is een groot misverstand dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat ooit bedacht zou hebben of ingesteld. Uh, die beslissing lag er al veel eerder. Al sinds 1961 is dat memorandum. De formele tekst wie we precies herdenken, bestaat al zo. En daarin is eigenlijk niks veranderd. En niemand heeft in mijn beleving ook de intentie om daar iets aan te veranderen. Nee. En u vindt dat dat herdenken met alle respect moet gebeuren? Ja, en gelukkig vind niet alleen ik dat. Maar uh, uit onze Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt ook... dat uh, 97% van de bevolking vindt dat 4 mei... Allereerst staat voor het respect tonen voor de oorlogsslachtoffers. En soms denk ik wel eens moeten we iets beter luisteren over naar hoe die bevolking daarover denkt. Want die denkt daar heel genuanceerd over. En er is een enorm groot draakvlak onder de Nederlandse bevolking. Zowel onder oud als onder jong vind het belangrijk om te herdenken en ook in de toekomst te blijven herdenken. Juist. En dat respect ook in de dagen daarvoor op kunnen brengen bij iedereen. Dat zou uh, heel bijzonder zijn en denk ook in het belang... met name ook van de eerste generatie die er nog is. Directeur van het Nationaal Comité, 4 en 5 mei, Nina Noter. Dank u wel. Het is 13 minuten over negen. De luchtvaartmaatschappij Air France KLM schrijft rode cijfers over het eerste kwartaal. Een verlies van 368 miljoen euro. Hoge brandstofprijzen zorgen voor meer kosten... en de economische tegenwind zorgt voor minder vrachtvervoer en dus ook minder inkomsten. Gisteren kwam een Duitse Lufthansa ook al met dieprode rode cijfers... bijna 400 miljoen euro verlies en gaat daarom 3.500 banen schrappen. En Air France KLM ontkomt waarschijnlijk ook niet aan harde ingrepen. Het gaat niet goed in de luchtvaart. Ga ik over praten met luchtvaart en de VU in Amsterdam. Erik Pels, goedemorgen. Goedemorgen. Is um, die brandstofprijs echt het grootste probleem voor de luchtvaartmaatschappij? Nou ja, het grootste probleem. Het is een uh, enorm probleem. Ja. Het is een crisis. De, de vraag is laag. Mensen zijn bereid weinig te betalen. En aan de andere kant, door de hoge brandstofprijs zijn de kosten enorm hoog. Mm -hmm. En no. ja, die kan je moeilijk dekken op die manier. Ja, dat is waar. Maar we horen ze wel vaak klagen, de luchtvaartmaatschappijen. Ja, zelfs als het economisch uh, erg goed gaat, dan zijn de luchtvaartmaatschappijen altijd een beetje de gebetenhond. hond. Dus ze maken wel winst, maar ja, nooit echt zoveel dat ze goede reserves uh, op kunnen bouwen. Ja. En de situatie waar ze nu zitten, is echt een effect van de recessie in Europa? Nou, het is een effect van de recessie in Europa en een uh, effect van de veranderingen in de markt die al uh, een aantal jaren uh, gaande zijn. De, de low-cost carriers die zijn aan het opkomen. En ja, die bieden stevige concurrentie op uh, belangrijke routes. En daar hebben de gewone maatschappij last van. Ja, maar daar moet je dan maar op inspelen. Hebben ze dat onvoldoende gedaan? Nou ja, hebben ze dat onvoldoende gedaan? Ze proberen het wel. Ze hebben zelfs in het verleden al, in de jaren negentig, geprobeerd zelf low-cost carriers op te richten. Maar dat is niet gelukt, omdat het een hele andere tak van sport is. En ja, een bedrijfscultuur, een bedrijfsstrategie, die pas je niet uh, zomaar even aan. Ja. Hoge brandstofprijzen zijn dus een probleem. Nou er is er een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, Delta, die een eigen raffinaderij zelfs koopt. Is dat een oplossing? Ja, als je de contant hebt zou het misschien een oplossing zijn. Maar dan is er ook weer de vraag van, weet je uh, uh, hoe dat bedrijfsproces in elkaar zit? Het is een heel ander bedrijfstype. Ja. En ze hebben het al met low maatschappijen geprobeerd en dat lukt niet omdat het anders werken. En ja, een eigen raffinaderij kopen, ding, misschien leuk. Maar het is wel een gigantische investering ook. Uh -huh. En dat zou je ook in de gaande moeten houden. Ja, en dan een beproef, beproefd middel is de kosten omlaag brengen. Dat doen alle bedrijven natuurlijk die uh, winst zien afnemen. Uh, Lufthansa, ik zei het net al, gaat dat drastisch doen. 3.500 banen schrappen. Uh, kunnen ze daarbij Air France KLM ook niet omheen? Zullen ze dat ook moeten doen? Nou, wat je regelmatig hoort en uh, ook leest is dat Air France KLM ook... Uh, ...banen moet gaan schrappen. En... ...ja, dat volgt uit het feit dat je twee luchtvaartmaatschappijen in het verleden hebt samengevoegd... ...en je zal altijd een aantal mensen hebben... ...die zowel bij Air France als KLM hetzelfde deden... ...en die op een gegeven moment misschien overbodig gaan worden. Ja, um... En daarnaast is het, als je die mensen weggewerkt hebt... ...je zit met een concurrentieslag... ...je probeert de loadfactors te verhogen en zo efficiënt mogelijk te blijven... En dan ga je hem ook beknimmelen op routes. Ja, de vrevel ontstaat wel een beetje, tenminste dat zijn de berichten bij KLM... omdat die tak van het bedrijf, uh, dat het daar beter gaat als bij Air France... Um, hebben ze daarin gelijk? Zit het verlies vooral bij Air France? Nou, KLM was altijd een heel efficiënte maatschappij... en die moest op een gegeven moment overgenomen worden... omdat ja, de reserves uh, wat minder werden... en ze waren gewoon een kleine maatschappij die op termijn niet kon concurreren. En Air France was een grote maatschappij... Met veel uh, contanten. En die kon dat meteen afrekenen. Maar ja, de bedrijfscultuur is wel anders geweest. De KLM is al heel lang uh, zo geweest. van Wij moeten concurreren. Wij moeten een goed netwerk in de markt hebben. Mm. En Air France ja, is heel lang uh, een overheidsbedrijf geweest. En die had andere uh, doelstellingen. Mm. En ja, wat ik daarnet al zei. bedrijfsstrategieën uh, veranderen niet van de ene op de andere dag. En dat blijft nog wel een, een aantal uh, jaren doorzingen. Luchtvaart-econoom Erik Pels, dank u wel. Ja, dank u wel. Er lijkt een oplossing in zicht in het conflict rond de Chinese dissident. Chang, dat straks. Hier is de verkeersinformatie met neem ik aan een uh, aflopende kleine ochtendspits. Wijnand ja, voor zover er al sprake was van een ochtendspits. Want af en toe een file hier en daar. Nou, het stelde allemaal niet zoveel voor. Wat we nu nog zien is dat er op de A28 bij tankstation Willemsbos, dat is op de Veluwe, een gaslek is geconstateerd. Nou, ze zijn dat nu aan het onderzoeken. Het tankstation is dicht. Van Amersfoort naar Zwolle levert dat file op. Tussen Harderwijk en de afrit Elspet 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In Servië zijn zondag verkiezingen voor president, parlement en gemeenteraad. Serviërs in Kosovo mogen ook stemmen, maar niet voor de gemeenteraad. Maar in Noord-Kosovo hebben twee Servische gemeenten besloten zich daar niets van aan te trekken. Daar houden ze toch gemeenteraadsverkiezingen tot woede van Belgrado. Reportage hoort u van correspondent David-Jan Godfoy. Tot dit is de grens tussen Servië en Kosovo, die eigenlijk geen grens is. Althans, volgens de Serviërs niet. Maar toch is er een politiecontrole. En een eindje verderop staat de EU-missie in Kosovo te controleren. Het gaat er heel gemoeilijk aan toe, maar het maakt wel duidelijk dat er hier iets aan de hand is. Ja, we Zoemend Patok staat er dan bekend voortdurend dwars te liggen. Het is een van de twee gemeenten waar zondag niet alleen parlements- en presidentsverkiezingen worden gehouden, maar ook lokale verkiezingen. Tegen de zin van de Albanese, tegen de zin van de internationale gemeenschap, maar vooral ook tegen de zin van Belgrado. Slavica Ristic is de plaatselijke leider. We zijn tegen geen enkele regering, zegt die Ristich in zijn tuin... die uitkijkt op de panzervoertuigen en het prikkeldraad... van de internationale vredesmacht KFOR. Maar degenen die ons willen verhinderen aan deze verkiezingen mee te doen... die zijn tegen ons, tegen dit volk. En daarmee geeft hij dus een hele zware sneer aan Belgrado. Het grote probleem is natuurlijk dat de Serviërs Kosovo als onderdeel van Servië beschouwen... terwijl de Albanese meerderheid vindt dat dit een onafhankelijk land is. En het westerse deel van de internationale gemeenschap is het daarmee eens. Als compromis bedacht dat de presidents- en de parlementsverkiezingen wel mogen in Kosovo... maar de plaatselijke verkiezingen niet. Belgrado heeft daarmee ingestemd, maar de Serviërs hier bijvoorbeeld in Zubin Potok zijn het daar helemaal niet mee eens. We zijn geboren als burgers van Servië, net als onze voorouders. En we kunnen niet accepteren dat iemand tegen onze wil onze nationaliteit wil veranderen. Als we niet mee zouden doen aan de verkiezingen die door Servië zijn uitgeroepen... dan zouden we zelf onze nationaliteit afwijzen. Een heel ander geluid komt uit de mond van Oliver Ivanovic. Een man die al jaren het gematigde gezicht is van de Serviërs in Kosovo. Geen confrontatie, geen provocaties, geen gevechten... maar een oplossing door de dialoog. Wat we vandaag hebben is een transitie, status die zo lang zal duren als nodig is. We zitten in Kosovo midden in een overgangsperiode die zo lang zal duren als het nodig is. Daarom moeten we in gesprek blijven, overeenstemming proberen te blijven bereiken met de internationale gemeenschap. Noord-Serbs the same like the other serbs in the rest of kosovo cannot afford to have the position political position sierbi's in kosovo the kunnen het zich niet veroorloven om een politiek standpunt in te nemen dat indruist tegen de meerderheid in serbië dat is domweg gevaarlijk these elections uh, local elections are not going to produce anything just to satisfy that let's say some of those people but not more than that deze lokale verkiezingen leiden nergens toe misschien zullen ze een paar mensen tevreden stellen maar niet meer dan dat. Dat was de eerste van twee reportages... over de Servische verkiezingen in Kosovo zondag. Morgen eh, de tweede. Hoe is het om een Serviër als een Serviër... in een geïsoleerde enclave te leven? Hoort u dus morgen meer over. In de kwestie rond de Chinese activist... Chen Guangchun in de diplomatieke rel... tussen China en de Verenigde Staten... lijkt vooruitgang te komen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt dat Chen in het buitenland mag gaan studeren... Correspondent in China, Wouter Zwart. Is dat een doorbraak? Nee, ik zou het zeker nog geen doorbraak willen noemen... maar het is absoluut wel een voorzichtig stapje vooruit. Nou, waarom ben ik zo voorzichtig in mijn uitdrukkingen? Omdat ja, de regels in China eenmaal voorschrijven dat in principe iedereen in China als je juist juiste universitaire graad hebt, gewoon naar Amerika mag om te studeren. En dat ligt niet zozeer aan de Chinezen, maar natuurlijk gewoon aan de Amerikaanse universiteit. Of die hem uh, binnenlaten. En ik denk wat ja, vooral uh, echt een kwestie natuurlijk is, is in deze, is het paspoort. Hè? Ook Chinezen hebben natuurlijk een paspoort nodig om internationaal kun te kunnen reizen. Maar niet iedereen in China heeft een paspoort. En als je bijvoorbeeld een crimineel bent, dan krijg je ook geen paspoort. Nou, we weten allemaal dat meneer Chun in het verleden is veroordeeld geweest. Dat hij een hele rommelige chaotische situatie en gevaarlijke situatie heeft geleefd de afgelopen jaren. Dus ik weet persoonlijk niet of hij op dit moment een paspoort heeft. Dat gaan we natuurlijk uitzoeken. Maar als dat zo is en daar wordt ook door de overheid in gefaciliteerd... dan hebben we misschien inderdaad een kleine doorbraak. Ja, en, en geeft China hiermee de hete aardappel snel door aan de Verenigde Staten? Nou, dat weet ik niet of, dat, of je dat zo kunt zien. Ik denk dat het absoluut een teken van goede wil wel is. Want laten we wel wezen, er was bijvoorbeeld een paar dagen geleden, dat zeiden de Amerikanen, een deal... ...dat meneer Chen mocht, eh, zeg maar vrij mocht komen. Maar die deal hebben de Chinezen eigenlijk helemaal nooit op gereageerd. Het kwam vooral via de Amerikanen naar buiten. Dus in, eer, in, in alle eerlijkheid is dit pas de eerste keer... ...dat de Chinezen eh, de overheid in het openbaar hierop reageert. En dat zou je toch wel een teken van goede wil... ...of in ieder geval van uh, vooruitgang kunnen noemen. Wat volgens mij ook erg belangrijk is... ...is als de twee partijen er op deze manier uitkomen... ...dan gebeurt dat een beetje... Ja, ...zonder dat er iemand het gezichtsverlies oploopt, de Amerikanen kunnen dan meneer Chen althans voorlopig als student opnemen en de Chinezen hebben niet al te veel toezegging hoeven doen, want het gaat er helemaal gewoon volgens de normale regels. Dus als we er op deze manier uitkomen, dan hebben we wel degelijk een vooruitgang. Ja, nou heeft meneer Chen ook nog met het congres in de Verenigde Staten gebeld, er beelden van te ja. zien op CNN. Het werd live vertaald daar, terwijl de parlementariërs zaten te luisteren. Is daar in China nog op gereageerd? ...heeft u de Chinezen helemaal niet op gereageerd. Dat zijn ook dingen die hier niet worden uitgezonden of worden uh, gepubliceerd. Maar het zal met, natuurlijk met name in Amerika wel ja, enige ontzag hebben uh, veroorzaakt... ...omdat meneer Chen nou toch echt tot op het allerhoogste niveau aan het communiceren is. Ja. Hij heeft daar ook in die gesprekken gezegd dat hij rechtstreeks nu contact wil... ...of een ontmoeting wil met uh, minister Clinton, die nog steeds in China is. We weten niet of dat ervan komt, maar ja, dat uh, de zaak meneer in ieder geval in Amerika... In het hoofd, besproken en volgens de het het wel. Nou, goed, het laatste was uh, niet meer helemaal verstaanbaar, Wouter. Maar je verhaal is duidelijk. Hartelijk dank, Wouter Zwart vanuit uh, China. Gaan we op vijf en half tien nog even naar Mino Rimmers. Hij is inmiddels weer terug bij Papa India. 9 november, Lima. Mike. Ja, waarbij die NLM staat voor National Liberation Museum... bestaat 25 jaar, is in Groesbeek. Groesbeek betekent Market Garden, waar zoveel mis ging. En om half elf komen hier eh, de veteranen, 160 stuks... Britse veteranen, voor een herdenking. Ondertussen zijn hier ook heel veel zendamateurs beland... waaronder Cherk Dost, in een oude Amerikaanse container... Met, uit 1944 met alle officiële zendinstallaties. En zij maken hier contact... We gaan we nou contact maken, hè? Ja, we gaan even contact maken met, uh, met Albert. Uh, Papa Alpha 3 Echo Romeo Oscar. Station uit Hattem en Broek, Ook in, uh, in amplitude modulatie. Uh, nou, we hopen een verbinding met hem ja. te kunnen maken. En dat allemaal weer op de FM dan? Uh, op, de, op de Korte Golf, hè? Ja, nou, oké. Okay. roep hem maar op. Uh, Papa Alpha 3 Echo Romeo Oscar. Voor Papa India 9 november Lima Mike uh, Albert, uh, ik hoop dat je ons uh, kunt nemen. Kom er maar eens in. Uh, microfoon retour. Papa India 9 november Lima Mike gaat uh, opluisteren. So. 9 november 5 maart van PH3 ERO. Goedemorgen Kerk en ook alle anderen die bij ons staan. Het zal best een gezellige drukte zijn daar in de, de radiowagen. Dima Keren, ja het gaat goed zo. Ik werk met een uh, oude scheepszender van de jaren 60. En de ontvanger is ook een oudertje, ook van de jaren 60. Een Siemens E309. En ik begrijp dat jij met de BC-60 werkt. een uh, ja, legerapparaat van de, ja, van de wereld, Tweede Wereldoorlog Goed werk, een prima zoon en geef je aan de Mike presenteerd. Papa -E India 9, november, Lima oh, vraag Mike. Vraag eens aan Albert of hij de 4e mei nog gaat herdenken vandaag. Ja, oké. Okay. Retour. Papa -E India 9, november, Lima Mike. Albert, prima ontvangen. Uitstekende uitzending. Uh, ja, prachtig signaal hè? hier op de BC 312, ook uit 1944. Ja, uh, ik was benieuwd of jij ook nog uh, wat doet uh, aan, uh, aan 4 mei, uh, aan de herdenking. Want er is natuurlijk van alles uh, te doen, uh, ook hier bij het Bevrijdingsmuseum. En uh, daar waren we nog wel even benieuwd naar. Dus uh, microfoon maar even kort retour, Albert. Papa India 9 november, Lima Mike. Papa Alfa 3, Echo, Romeo Oscar, uh, de microfoon. Eén uitzending hoor. Nou, morgen is er in Wageningen. Daar is ook een hele optocht natuurlijk gaande jaarlijks. Dat zijn wij van de... De Radio Society ook met een steentje aanwezig om ook daar wat, uh, wat publiek te trekken en wat dingen onder de aandacht van het uh, publiek te brengen. Dus de R.V.S. Is, is daar morgen ook uh, present met, uh, met oude spullen. En dan kunnen we ook met jullie in uh, goed week nog een verbinding maken. Dus uh, dat lijkt me hartstikke leuk. Hè? Ja, het museum bestaat 25 jaar daarin. Heel veel apparatuur, heel veel spullen te zien. Maar ook wel de verschrikkingen, de ellende die het allemaal heeft veroorzaakt... te verliezen aan beide kanten. Want die discussie werd hier natuurlijk vanochtend ook gevoerd. Moet je ook Duitsers herdenken. Het is een kwestie van tijd. Maar aan beide zijden hier in dit grensgebied zeker merkbaar... Hebben mensen geleden onder die verschrikkingen? In de loop van de en ondertussen... is het de bedoeling dat er een aantal Engelse taxis deze kant op komen. Gaan hier die uitzendingen gewoon uh, door? Het is, uh, het is de bedoeling dat daar natuurlijk een hele optocht van, uh, van, van komt. Uh, ik begreep dat ze vanuit Hoek van Holland al in Nederland zijn. Dus wat dat betreft uh, ook hier van alles doen. De Dick uh, die gaat uh, morgen spelen. En vandaag is er natuurlijk ook uh, van alles uh, nog uh, te doen. Ik hoop je ook uh, te zien vandaag, uh, Albert. Ik geef nog even de microfoon retour om even af te sluiten. Eh, papa India, 9 november, Lima Mike. Microfoon, Papa Alpha, 3, Echo, Romeo, Oscar. Eh, op pak hem nog maar eventjes. Het heeft natuurlijk wel een serieuze ondertoon ergens in de verte hè? met deze legerapparatuur. Het heeft mensenlevens gekost. Ja, Het heeft echt mensenlevens gekost. Het is dus wel eens onderbelicht, maar ontzettend veel uh, mee gebeurd uh, uiteindelijk. Uh, en ook heel veel mee gered, denk ik. zo. Uh, dus wat dat betreft ben uh, ik ja, blij dat we de spullen nog een beetje in ere kunnen houden. En, uh, ja. Ja, dus, uh... Speelt dat wel een beetje mee? Want dit is natuurlijk heel erg jongensboeken gedoe allemaal. Ja, speelt wel een beetje mee. Uh, zeker in onze generatie. Uh, ja, we hebben het natuurlijk niet helemaal mogen meemaken, maar onze ouders natuurlijk wel. En daar krijg je het iets van mee. Dus wat dat betreft, uh, ja, het speelt zeker mee in onze... Even luisteren nog naar Albert misschien. Okay, Albert. Uh, Papa India 9, november, Lima Mike. Bedankt voor de uitzending van PA3 ERO. Oké okay, Albert, uh, retour. Papa India 9, november, Lima Mike. Ja, bedankt. Uh, nogmaals, uh, prima uitzending. En ik zou zeggen, uh, tot later. Uh, bedankt voor de uitzending, tot later. En ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer. Papa India 9 november, Lima Mike, vanuit Groesbeek, vanuit het Bevrijdingsbezeker. Tot ziens, hoi. Even netjes afsluiten. Marno Remmers was daar bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum... waar, waar radioamateurs met apparatuur uit die tijd ook de oorlog herdenken. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Lara en ik zijn de maandagochtend. Zes uur weer. Nu neemt de Caro het over op Radio 1. Carol Johan de Zwart, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Wat ga je doen? Na de kernramp in Fukushima is de veiligheidszone... rond kerncentrales uitgebreid tot een straal van 50 kilometer. En dat betekent dat het zuiden van Limburg... nu binnen het risicogebied ligt van een verouderde centrale vlakbij Luik. De gemeente Landgraaf wil daarom preventief jodiumpillen uitdelen aan de bevolking, maar dat is dan ook het enige plan dat er ligt. Want mocht het fout gaan, dan is er geen enkel rampenplan voor die regio. En het wandelgangenakkoord dat vorige week werd gesloten, biedt geen oplossingen voor de woningmarkt. Integendeel, het is een regelrechte ramp die de problemen alleen maar groter gaat maken. Dat zegt een emeritus hoogleraar volkshuisvesting, genaamd Hugo Prines. En managers van de Duitse Aldi filmden stiekem pinnen de klanten en vrouwen in korte rokjes en wisselden die filmpjes ook nog eens een keer uit. En ook tegenover het personeel gedroegen ze zich niet bepaald netjes. Nou, dat blijkt uit het boek van een klokkenluider dat deze week verscheen. Hoort u allemaal zo meteen bij de KRO in Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Radio 1, het NOS-journaal. De Avacabo FNV vindt het onverantwoord dat minister Spies afviel van het akkoord over loonsverhoging voor ambtenaren. Het akkoord werd twee weken geleden bereikt, maar Spies pleit nu voor de nullijn. Volgens Avacabo FNV zou openbreken van het akkoord zeer onverstandig zijn. En de politiebond ACP handhaafde eisen voor loonsverhoging bij de agenten. De actie van de politie gaat door. In het noorden van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in de stad Kar, niet ver van de grens met Afghanistan. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft het eerste kwartaal een netto verlies geleden van 368 miljoen euro. Dat is bijna net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Air France KLM komt dat door de hoge brandstofprijzen en de slechte economische omstandigheden. En minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil bij de verkiezingen niet op de kieslijst van de VVD staan. Zegt hij in een interview met de Telegraaf. Opstelte zegt dat hij nooit op de kieslijst heeft willen staan, dus ook dit keer niet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de Afrit Rijzen en de Afrit Lochem, 2 kilometer. Er loopt daar een kalfje op de weg. En de A2 van Maastricht naar Eindhoven, voorknopend het Vonderen, 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Limburg niet voorbereid op mogelijke problemen... met verouderde Belgische kerncentrale. Duitse Aldi in opspraak. Wandelgangenakkoord rampzalig voor de woningmarkt. En het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Ah. Thijs Boelens is vanochtend in Rotterdam. Juweliers in Nederland doen er alles aan om de hoos aan overvallen tegen te gaan. En in Rotterdam zijn ze een eind op weg. Reacties en vragen kunt u kwijt op KO.nl. In Limburg moeten zo snel mogelijk preventief jodiumpillen worden uitgedeeld. Dat wil de voltallige gemeenteraad in Landgraaf. Omdat de risico's van de verouderde Belgische kerncentrale Tiange bij Luik te groot zijn en er geen rampenplan klaar ligt. Goedemorgen Wim Turkenburg. Goedemorgen. Atoomfysicus aan de Universiteit van Utrecht, uh, hoe groot is de kans op een kernramp in Limburg? Oh, de kans op. Het zelf is klein, dat geldt voor alle reactoren. Alleen ja, als het misgaat, dat ja. hebben we in Fukushima gezien, dan kunnen de Precies. gevolgen zeer ernstig zijn. En die kunnen reiken tot wel een zeg maar 80 kilometer afstand van de centrale. Nou, en de centrale die in België ligt, in Tihans, dat is 36 kilometer van de grens van, van Limburg. Dus ik kan me voorstellen dat ze in Zuid-Limburg daar toch uh, een beetje ongerust over zijn geworden. Een kleine kans, maar wel eentje met grote gevolgen als het fout loopt. Um, stel, het gebeurt wel. Uh, schetst u het scenario eens? Nou ja, dan, dan uh, zal er ten eerste instantie geëvacueerd moeten worden. En daar is het eerste probleem. Men heeft zich voorbereid op een evacuatie tot uh, 10 kilometer afstand, maar niet daarbuiten. Dus er liggen geen plannen klaar in uh, België voor een grotere afstand en ook niet in Nederland. Uh, dus dat is al het uh, eerste probleem. Er zal inderdaad jodiumtabletten uitgedeeld uh, moeten worden... Uh, om besmetting met relatief jodium uh, in de schildklieren zoveel mogelijk tegen te gaan. Met name ook bij kleine kinderen. Maar het betekent toch ook dat er een gebied uh, kijkt naar, naar uh, Fukushima... Nou, ik denk wel een gebied tot 50 kilometer afstand tenminste ontruimd zal moeten gaan, uh, gaan worden. En als je dan kijkt hoeveel mensen daar wonen, dan praat je toch al gauw uh, rondom Tihans uh, over misschien een miljoen mensen. Dus ja. dat gaat om enorme aantallen. En, en over hoeveel mensen hebben we het als we de regio uh, in Limburg daar even bij betrekken dan, die dus ook nu risico loopt? In uitsluitend uh, Zuid-Limburg, daar heb ik geen, geen getal voor uh, paraat. Nee. Nou goed, behalve dat de gemeenteraad dus die jodiumpillen wil... Uh, stelt die gemeente in Landgraven, nu zegt het zelf ook al eigenlijk al... er ligt geen enkel noodscenario klaar. Hoe kan dat? Nou, men heeft altijd gedacht dat als er een zeer ernstig ongeval zou plaatsvinden... dat de gevolgen daarvan zeer beperkt uh, zouden blijven. Dat waren de inzichten, je zou kunnen zeggen, tot uh, de ramp met uh, Fukushima... Nu is het inzicht dus uh, dat dat niet klopt. Uh, je ziet dus ook in Japan dat de zones waarop men zich voorbereidt uh, voor evacuatie, dat die zijn verruimd. De centrale overheid in Japan zegt tenminste 30 kilometer. Maar op provinciaal niveau houdt men getallen aan als uh, 43 tot 50 kilometer afstand. Waar mensen geëvacueerd zullen moeten gaan worden. Waar je dus ook oefeningen voor moet uh, gaan uh, uitvoeren om uh, ja, zo'n evacuatie indien nodig goed te laten verlopen. Ja, als als als het nu misgaat in België bij Luik, dan ja dan is er gewoon, dan is het gewoon een ramp, ook voor Limburg. Dat is absoluut een ramp, ja. Ja, ja, ja dat is op vele manieren een ramp. Toch ja. is het een beetje opmerkelijk, want ik uh, toen Chernobyl, uh, toen het daar misging, moesten we ons hier zorgen maken. Dus ja. dan zou je zeggen, ja, uh, deze kerncentrale is er al vanaf uh, midden jaren zeventig. Ze weten toch in Limburg ook al lang dat als het in België misgaat, dat ze een probleem hebben? Nou ja, toen was het argument: het is een heel ander type centrale in, in Tsjernobyl. Uh, men deed daar ook heel erg dom. Dus men voerde een experiment uit dat volledig uit de hand liep. En de stelling was: van... wij zijn veel veiliger. En ook hebben wij centrales waarbij dit soort ernstige ongevallen eigenlijk niet uh, hein, buiten een straal van 2 tot 10 kilometer eigenlijk uh, niet, niet kan voorkomen. Ja. Nou, dat inzicht is nu totaal veranderd. Ja, oké. Okay. Goed. Geen rampenplan voor Limburg dus, terwijl het gebied wel degelijk risico loopt bij een ramp met uh, die kerncentrale in Luik. Als er iets gebeurt, mogen de inwoners, daar komt het eigenlijk op neer, het uh, daar zelf uitzoeken. Goedemorgen, Liesbeth van Tongeren. Ja, goedemorgen. Tweede Kamerlid voor GroenLinks voor uh, wat betreft energie, klimaat en milieu. Schrikt u hiervan? Ja, ik vind dat eigenlijk uh, volstrekt onacceptabel. Ik, de, de burgers kunnen zelf op dat niveau niet voor hun veiligheid zorgen. Dus je verwacht dat de regering, en als het in de buurt van een grens is... regeringen samen zorgen dat die uh, mensen daar gewoon veilig zijn. En dat als er een keer zoiets ernstigs gebeurt, dat er plannen klaar liggen... En je zag dat bijvoorbeeld bij Moerdijk, wat in verhouding een hele kleine ramp was als je dat vergelijkt met Fukushima. De brand bij Chemiepak, ja? De brand bij Chemiepak. Wat voor een toestand dat was, alleen al om die brand te blussen. Dus ja. moet je je voorstellen dat je daar hè, in België en Limburg een miljoen mensen moet gaan evacueren? Waar moeten ze heen? Hoe doe je dat? Hebben we daar voertuigen voor? Wat doe je met de oudere mensen, met zieke mensen, met kleine kinderen? Daar is helemaal niet over nagedacht. Nee, wel raar is dat. Want uh, ja, die ramp bijvoorbeeld in Japan heeft plaatsgevonden in maart vorig jaar. Tijd genoeg zou je zeggen voor Limburg om zo'n rampenplan in elkaar te zetten. Waarom ligt dat draaiboek er nog niet? Nou ja, niet alleen voor Limburg. Ik heb Maxime Verhagen in de Tweede Kamer herhaaldelijk gevraagd of hij in kaart kon brengen, of die plannen er waren, of daar geld voor was, of daar regelmatig uh, op getraind werd. En ook naar Fukushima krijg je nog steeds sussende antwoorden. Hm. Van ja, de veiligheidsregio's kijken daarna en natuurlijk wordt er wel eens over de grens een keer geoefend. Ja, we hebben die veiligheidsregio Limburg trouwens uh, ook gebeld en die wilde niet in uitzending reageren. Maar wat is de drempel om te zorgen dat die zaakjes in orde zijn? Nou, ik denk wat nu enorm helpt is dus... Een, er is een hele rij gemeente in Limburg... die die motie die hier nu net aangenomen is... die die in stemming gaan brengen. Hij zou ook in de provincie Limburg in stemming geweest zijn. GroenLinks zou hem in gaan dienen. Was daar niet eh, op een gegeven moment eh, het eh, college gevallen? En dan houdt even alles op. Maar de, de, de, ja. GroenLinks gaat dat gewoon bij de volgende vergadering opnieuw inbrengen. Er was destijds een meerderheid voor hem aan te nemen... om... Ja. Dit serieus te nemen, hè? jodiumpillen op de goede plekken, plannen maken, oefenen, het gewoon voorbereiden. Hebben. Ja. We hebben het nou over Limburg, maar uh, ik ga me nu ook afvragen, hoe zit het eigenlijk met borstelen met die kerncentrale daar, ligt daar wel een rampenplan klaar voor als het misgaat? Er ligt een rampenplan, maar ik heb dat plan ooit eens een keer doorgelezen. En daarvan weet je onmiddellijk altijd. Iedereen in Zeeland, ook als er een heleboel toeristen zijn, ja. die zouden per trein via Goes naar vier uh, militaire kazernes moeten. En op die kazernes worden ze dan afgeborsteld... met zachte borsteltjes en zeep, zodat ze ontsmet zijn. <laughs> Zoals je het verhaal leest, weet je altijd dat dat niet gaat lukken. Ja. Hoe, kan het, gaat... hoe kan het dat we zo nonchalant of misschien zelfs wel laks... daarmee omgaan met die risico's? Iedereen uh, is op een gegeven moment wat in slaap gesust. Hè. We hebben toch het idee dat wij technologisch heel hoogwaardig zijn. Dat dachten de Japanners ook. Ja, maar ja, goed, we weten als het misgaat, gaat het ook echt mis. Dat heeft Japan dan weer eens bewezen. En dat is toch ook alweer een jaar geleden. Nou ja, dat is ook de reden waarom GroenLinks zegt... we moeten eigenlijk helemaal geen kerncentrales hebben. Maar... Als dan ja, staan. precies. Dat is, moeten we natuurlijk ook wel even in acht nemen. U bent van GroenLinks en niet een, bepaald een warm voorstander, hè? Nee, onder andere om deze redenen, maar ja. ook om dezelfde gevaren met kernafval. Er was ook zo'n discussie tussen België en Nederland. Omdat in België de plannen waren om kernafval vlakbij de grens diep onder de grond te brengen. Maar dan is er gevaar voor het drinkwater in Nederland. Dus toen heb ik ook Maxime Verhagen gevraagd van ga nou overleggen met België en ook met Duitsland... want er staan meer kerncentrales, dat er Europese plannen komen... dat je dat samen afstemt. Dat je minimaal, hè, als je dan kerncentrales neer wil zetten... Maar nou ja, voordat je dat, je dat hebt afgestemd, zijn we weer twee jaar verder, hoor. Ja, dat eh, vind ik dus ook eh, onacceptabel. En als Kamerlid zal ik het op de agenda blijven zetten. Ja, want dat was mijn vraag. Wat gaat u nu doen? Als ik in Limburg zou wonen, zou ik toch een beetje nerveus worden nu. Nou, het volgende wat we gaan doen is, eh, na aanleiding van de motie die in Limburg nu erdoor is om te vragen om betere plannen... Ja. in Den Haag weer aan Maxime Verhagen en aan ook minister opstelte voor Veiligheid te vragen of dit nu met stoom en kokend water... voor elkaar gemaakt kan worden voor deze mensen in Limburg... maar ook elders langs de grens... waar er misschien een grensoverschrijdende kernramp kan zijn. Oké, okay, we gaan het volgen met grote belangstelling. Dank u wel, Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en daarvoor hoorde u Wim Turkenburg, atoomfysicus... aan de Universiteit van Utrecht. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Nederlanders beleggen hun spaargeld steeds meer in buitenlandse valuta. uit angst voor de instabiele euro. Is buitenlands geld nu het nieuwe goud? Hoogleraar macro-economie Zweden van Wijnbergen heeft het antwoord. In zekere zin wel, want mensen vluchten kennelijk op. Beperkte schaal nog uit de euro in buitenlandse valuta uit angst over wat er met de euro gebeurt. Nou, dat, dat is ook het argument wat veel mensen geven om in goud te beleggen. Dat is nog een andere overeenkomst, namelijk dat een uiterst riskante speculatie is om dit te doen. Als de euro sterker wordt in plaats van zakken, wat heel goed mogelijk is, dan leid je behoorlijk verlies. Je neemt dus veel extra risico. Ja, dat is eigenlijk gewoon speculeren. Dat is het bij goud ook. Je krijgt veel volatiliteit, zoals dat heet, veel onzekerheid. Uh, allemaal uit angst voor iets, ja... waar financiële markten van denken dat er weinig kans op is. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Goedemorgen Nederland@kro.nl Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Rotterdam. Daar is vanochtend Thijs Boelens. Bij een juwelier aan de schikade in Rotterdam. Juwelier van Willigen. En de eigenaar staat hiernaast bij Martijn van Willigen. We staan nu aan het sluister kijken. Er komt net een van uw personeelsleden binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is een sluis, zoals we het allemaal kennen. Uh, ja, we zijn hier natuurlijk, uh, ja, er is een hoos aan overvallen op uh, juweliers. Terug, dieptepunt uh, van de week in Den Haag. Vandaag is de uitvaart van de heer Strapman. Uh, ja, u bent uh, van de beveiligingscommissie van de Federatie Goud en Zilver. U doet mee aan een pilot om de beveiliging van juweliers te optimaliseren. Wat voor soort, soort van beveiliging heeft u hier? Och jee. Uh, heel veel. Ik ga niet uh, vermoeien met alles, maar wat we heel erg in het oog springt... Uh, zijn natuurlijk camera's. Er is een sluis, dus dat betekent u moet buiten aanbellen. Dan komt u uh, een ruimte binnen. Dan gaat eerst de eerste deur achter u dicht en dan de volgende deur open. Waarbij wij uh, dan beoordelen of iemand naar binnen kan of niet. Er zijn uh, mismachines, alarmen. Er zijn bouwkundige uh, uh, dingen gedaan, zoals speciaal glas, speciale uh, sponningen... We hebben uiteraard goede trainingen voor ons personeel. Ja, het is hier wel haast een onneembare vesting. Is dat ook mede omdat u zelf persoonlijke ervaringen heeft met overvallen? Nou, ik heb drie overvallen mee moeten maken. En ik heb mezelf toen beloofd dat overkomt mij nooit meer. En zeker mijn personeel niet. Ik vind uh, uh, het zijn... Vreselijk traumatische uh, omstandigheden waar ook dat onder gebeurt, is, is, is, is heel heftig. En daar moet je gewoon voorkomen. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Ja, daarom, met, daarom, ja, daarom doet u dus mee, loopt u voorop in uh, ja, de beveiliging van juweliers. U doet mee aan een pilot hier in Rotterdam, die ook in Amsterdam loopt en het gaat om gezichtsherkenningen. Uh, de gezichtsherkenning loopt uitsluitend in Rotterdam. Uh, die, uh, daar doen wij nu aan mee. Het is een uh, bijzonder camerasysteem waarachter een uh, intelligente software uh, geplaatst wordt, waardoor uh, de mensen niet alleen maar gefilmd worden, maar ook letterlijk herkend worden en uh, gekoppeld kunnen worden. De beelden, de beelden worden min of meer live uitgelezen, want dat is de kracht. Ja, dat is de kracht. En de kracht is ook dat we in het systeem de boefjes in kunnen lezen. Dus het systeem gaat boefjes herkennen. Dat betekent dat wij niet alleen maar hoeven te kijken naar is die meneer netjes gekleed en komt hij echt voor, uh, voor de winkel. Maar uh, we worden ook echt uh, geholpen. Ja, deze meneer wordt bijvoorbeeld herkend en dan is het een boefje. En dan uh, kunnen we gewoon de deur dicht laten. Ja, om kort te gaan, uh, er staat dan een foto in een database bij de politie van bekende boefjes, zoals u het zegt. En dat wordt in één seconde wordt dat herkend of niet? Uh, het duurt ietsje langer. We zijn uh, twee seconden. Ik bezig, maar daarom uh, ook uh, de camera's al uh, gelijk bij wanneer je aanbelt. Maar dat, uh, die twee seconden hebben we wel. Uh, je moet voorstellen, wij zien de foto's niet hè, van die boefjes. Maar wat wij wel zien is uh, of iemand herkend wordt. Wordt iemand herkend, dan uh, gaat men bij de politie kijken of dat ook inderdaad de persoon is die ze voor ogen hebben. En is dat zo, ja, dan kom je er niet in. Ja, als we hier kijken naar de vitrines die hier staan. Uh, horloges, mooie horloges. Nieuwe ontwikkeling, dat is gps. Een tracking systeem. Hoe werkt dat? Ja, een tracking systeem uh, wat wij nu proberen in te brengen... in sieraden en horloges werkt eigenlijk als volgt. Neemt iemand iets mee uit de winkel en uh, ze lopen naar buiten... dan gaat het uh, tracking systeem direct werken. Ook dat is weer met samenwerking van de politie. Dus de politie ziet direct... hé, hey, nou gaat er iets de winkel uit wat niet uit de winkel hoort te zijn. En kan daar gelijk inzet op plegen. En kan in plaats van dat ze komen kijken... naar de winkel waar net een overval of iets is uh, voorgevallen kunnen ze gelijk achter de spullen aan en uh, ja bij de spullen zitten meestal ook de daders. Ja, want, want daar, zegt, daar zegt hij wel iets belangrijks. Want uh, een veelgehoorde klacht is dat ja de politie net zoals u zegt vaak naar, naar een winkel komt waar een overval is gepleegd en dan ja de zaak opneemt en de boef is al gevlogen. In dit geval kunnen ze er meteen achteraan? Ze kunnen er nu meteen achteraan. En ik moet zeggen dat is ook een misvatting hoor van veel ondernemers dat de politie uh, eerst naar die winkel toe gaat. Tegenwoordig uh, doet de politie dat nieuw in een ringen dat betekent dat is ergens een overval... dan maken ze ringen om die uh, uh, plaats heen... zodat ze ook echt voorkomen dat de overvallers wegkomen. En wij zien juist bij de federatie goud en zilver momenteel... dat de politie daar zeer succesvol in is. Want de overvallen momenteel... Uh, ja, ze, ze nemen af. We hebben in het laatste kwartaal vorig jaar een afname van 40% gezien. En ook het eerste kwartaal van dit jaar een afname van 40%. En een opsporingspercentage boven de 51%. Dus... Heeft, heeft, dat, heeft dat te maken met een veranderende rol van de politie? Dat ze actiever optreden? Zeer zeker. Veel actiever. Maar de politie moet ook bezuinigen. En dat betekent dat ze hebben eens gekeken hoe kunnen we het beste bezuinigen. Ja, ja voorkomen is altijd beter dan genezen. De politie probeert werkelijk uh, met ons samen te werken om te kijken. Hoe we kunnen voorkomen dat de detailhandel nog verder slachtoffer wordt van dit soort uh, misdaad. Ik hey, dank u wel. Alsjeblieft. Vanuit Rotterdam was dat een bijdrage van Thijs Boedens. Straks de leiding van de Duitse Aldi Misdraagt zich tegenover klanten en personeel. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1959. Ja, op 4 mei 1959 wordt Inger Nielson geboren. Nou, en zult u zeggen, nou, haar naam en faam... zijn onlosmakelijk verbonden met Pippi Langkous. De creatie van Astrid Lindgren. Zij speelde de rol eh, vier jaar lang vanaf haar negende... in een televisieserie en in een aantal films. De Nederlandse stem van Pippi werd ingesproken door Paula Major. En het had weinig geschild of Paula had Pippi nooit ingesproken. Die auditie duurde heel lang voordat alle mensen aan de beurt kwamen. Ik zei, nou, ik ga er vandoor, hoor. En toen werd ik net gevraagd van, uh, oh, kom maar mee. Nou, ik denk, dan doe ik het nog maar even. Ja, ik dacht, nou, dat, uh, dat verlegen meisje, want ik was zelf een verlegen meisje... ...ik dacht, dat uh, wil ik graag doen. Maar ik moest natuurlijk ook Pippi doen. En uh, later kwam de uitslag en zei dat, iedereen zei, nee, jij moet Pippi doen. Ik zeg, ja, maar ik, ik ben toch meer Annika? Nee, nee, jij moet Pippi doen. De, de regisseur en de studio en de... De opdrachtgever, allemaal willen ze dat jij Pippi doet. 1 x 3 is 4, bieden, bieden, bieden, 2 is 9. Richt de wereld in, bieden, bieden naar mijn eigen zin. Kijk, ik word natuurlijk nog wel eens gevraagd door kleuterscholen en zo. En, uh, en, en ook uh, nieuwe nichtjes die dan zeggen: Oh ja, jij was Pippi, hè? En iedere nieuwe generatie kijkt weer, hè? Dat is zo grappig. Dan moet je wel de microfoon een beetje dicht doen, want dan moet ik het hard doen, anders kan ik het niet. 2 maal 3 is 4, 2 wiede, wiede, is 9... krijgt de wereld in, 2 naar mijn eigen zin. Nou, zoiets. 3 maal 3 is 5, 2 wie wie wie wil van mij leren. 4 min 5 is 2, doe eens met ons mee. Want als ik dan naar zo'n kleuterschool ging... dan was de juf nog enthousiaster dan de kinderen. Heel grappig, ja. Mijn eigen kleinkinderen ook, die, uh, die zijn er ook dol op. Af en toe belt zo'n kind dan en dan zeg ik ook... ik zal even kijken of Pippi thuis is. En nou ja, dan roep ik Pippi en dan doe ik het even. Dan denken ze dat ze echt Pippi aan de lijn hebben. Ik heb een huis, en kaart op het geval. en als en een paard, gebruiken het geval als stal. Ik heb een huis. Ja, als kind denk je, nou dat kan helemaal niet... En, en zij doet het gewoon. Dus het spreekt die kinderen uh, hun, hun fantasie aan. En uh, ja, misschien wil iedereen wel zo zijn. <lacht> Soms heb ik dat idee. Maar uh, ja, en omdat ze natuurlijk toch aardig is. Het is gewoon een heel aardig kind. Ik zat ook in de Harry Potter films als... Uh, met in het Engels en professor Anderling in het Nederlands. Dus ik, ik doe nog steeds mee in serietjes en zo. Maar dat komt ook, mijn kinderen zijn ook in mijn voetsporen getreden. Dus af en toe vragen ze, doet je moeder nog iets? Natuurlijk doet mijn moeder nog iets. En dan uh, mag ik weer even meedoen. En het bleef in de familie. 70 jaar is ze inmiddels Paula Major, de Nederlandse stem van Pipi. Het is 9 minuten voor 10. Frozen toes, the frozen city starts to glow and yes Het is 6 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Goedemorgen Nederland. De Duitse supermarktgigant Aldi is in opspraak. De discounter zou klanten en medewerkers stiekem hebben gefilmd. Beelden van vrouwen in korte rokjes werden uitgewisseld door managers... en medewerkers zijn structureel gefilmd op hun werkplek. Rob Savelberg in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand bij de Aldi? Ja, dat vraag je, je natuurlijk af als je dit soort uh, dingen hoort. Dat uh, is natuurlijk uh, verbazingwekkend. Ja, het filmen uh, van, van vrouwen die bijvoorbeeld uh, uh, bij het vlees of uh, bij de bakker uh, eventjes... Uh met een diep uitgesneden decolleté uh, iets, iets pakken. En... Ja, je moet ook geen diepdolke door, diep décolleté draaien als je naar de Aldi gaat. Ja, dat lijkt me een beetje merkwaardig. Hè. Dat is <lacht> natuurlijk de wereld op zijn kop, om dan de klant te verwijten... dat je maar niet uh, dat soort kleren moet uh, aantrekken. En oh. in elk geval worden de, niet alleen de klanten, maar ook de werknemers... die worden uh, behoorlijk in de gaten gehouden, ook dus uh, gefilmd... Uh, vaak zonder hun toestemming. Er zouden ook bij uh, kassa's uh, bepaalde camera's hangen... waarbij bijvoorbeeld het uh, pingedrag. Uh, in delen van Duitsland uh, werd, werd uh, bekeken. Uh, in elk geval ook uh, de werknemers, die zijn behoorlijk in de gaten gehouden... wat betreft bijvoorbeeld hun, uh, hun gedrag. Als ze bijvoorbeeld een ondernemingsraad willen oprichten... Dan, uh, dan, dan leidt dat tot grote problemen. Ja, de reden voor deze commotie is uh, dat het boek verscheen... deze week Einfach Billig van Andreas Straub. Dat is een uh, ex-manager bij de Aldi. Wat schrijft hij allemaal verder? Ja, Het is een zeer interessante man die al heel jong van Mercedes-Benz naar Aldi kwam... omdat hij Aldi toch een creatief concern vond en zijn carrière bij Mercedes dus achterliet. En hij heeft eigenlijk nu begrepen, nu die is ontslagen uiteindelijk... dat het toch gaat om een Duits concern dat eigenlijk een beetje paranoia is zoals hij zelf omschrijft. Ja. Waardoor dus niet alleen de werknemers, maar ook de filiaalleiders onder ongelooflijke druk staan... om aan de maatstaven te voldoen. En uh, op het moment dat er maar ook het minste of geringste fout gaat, dan is het eigenlijk uh, einde oefening. Ja, nou, herinnering, want dit klinkt een beetje herkenbaar. We hebben in Nederland natuurlijk ook heel wat Aldi's. En ook over die Nederlandse Aldi's was uh, een aantal jaren geleden nogal wat te doen. Hè? Een reportage is toen verschenen bij, uh, op het televisieprogramma Zembla, 2004 was dat. Waar horen deze Aldi's bij? Is dat, is dat eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal? Nou, um, de broertjes uh, Karel en Theo Albrecht, uh, die uh, de ene is er dood en de andere is al in de negentig, die hebben Aldi ooit uh, opgericht. Ze uh, kregen ruzie met elkaar. In 1961 hebben ze uh, Duitsland en Al die -Zuid, Aldi Zuid en Al die Noord opgericht. En eh, uh, dus de de opdeling, uh, ja, die heeft uh, over de hele wereld eigenlijk plaatsgevonden. Nederland hoort bijvoorbeeld bij uh, Aldi Noord. Hm. Daar uh, zijn de, de huidige beschuldigingen niet van uh, op toepassing. Uh, die hebben toch op het zuiden van Duitsland. Uh, ja, zijn die geënt en je ziet eigenlijk, uh, ja, dat, dat, dat toch een bepaalde. Uh, je ziet dat, dat de, de manier waarop de medewerkers in de gaten worden gehouden, toch een systeem is uh, van een perfecte Duitse discounter. Met een enorme discipline in de organisatie, maar ook waar medewerkers, zeg maar, uh, ja, toch, toch als. Uh, uh, soms als lastpakken worden behandeld en die je dan in de gaten moet houden, zoals bijvoorbeeld Gunter Walleraf omschreef als een soort uh, in een soort stationsysteem. Ja, een Duitse auteur en die is uh, undercover gegaan. Nou wordt hier schande over gesproken over die praktijken van de Aldi, maar um, mm. ja, gaat die cultuur enigszins veranderen of gaan ze gewoon op deze manier door? Ja, dat is zeer de vraag. Kijk, er is wel veel ophef over in, in Duitsland. Dus uh, allerlei uh, televisieprogramma's en kranten houden zich natuurlijk ermee bezig. En eerder al was er ook bijvoorbeeld bij de uh, concurrenten bij de Lidl... waren er soortgelijke omstandigheden. Of bijvoorbeeld uh, door is slekker. had je ook al dat soort verhalen. Ja. In elk geval, uh, Aldi zal wel wat aan uh, crisismanagement uh, moeten doen. Maar het probleem is echt dat ze niet echt een communicatieafdeling hebben. In elk geval niet voor de pers. Want het, als je daar opbelt, het enige wat je aan, uh, aan de lijn krijgt is een, een faxapparaat. Ja, ja, goed. En meiden de Duitsers de Aldi ook, kort. Nee, dat is uh, niet het geval. Het is crisistijd, dus uh, ze zullen wel op de, de kleintjes Kijk. moeten blijven letten. Ja, de portemonnee krijgt toch voorrang. Dankjewel, Rob Zavelberg, correspondent in Berlijn. Wij gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met uh, het begrotingsakkoord van de Koendoes-coalitie. Is een heus woningmarktmonster, zegt uh, een hoogleraar Hugo Primus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting. Tot zo na het nieuws van tien uur. Vrijheid geef je door.